In de derde ronde van de strijd om de KNVB-beker is FC Twente door na strafschoppen. Cambuur bleek pas na verlenging sterker te zijn dan de amateurs van Scheveningen. En PSV, AZ, FC Groningen en Pex Wolle wonnen hun wedstrijden met grote cijfers. Het weer vannacht vooral in het noordoosten opklaringen. Daar kan het aan de grond gaan vriezen. In de rest van het land is het veel minder fris. Morgen veelal droog en een beetje zon. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NL. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Cut it up one time. Was too great for her Ooh. to get wit or even mess with. The press uh, she says was next on her list and uh Louis Miu is as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. Ooh. She had it all in the bag, so she should have been glad. But she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex. Followed next with the check and a note. the notes. that last night was so dope, dope, dope. Ooh. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me, and let's, let's talk about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 De andere keer misschien, dan blijven we wel slapen. En kunnen we dan misschien, als het er moet. Worden over koetjes, voetbal en dan lotto praten. Nou, dacht ik, zien ze, jij het gaat niet goed. We moeten rennen, springen, vliegen, tuigen, vallen, staan en weer doorgaan. We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Vape, jeo is een eenmanszaak. Rees van afspraak naar afspraak, het is een hele dag raak.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 We kunnen hier niet langer, we kunnen hier niet langer blijven staan. Een andere keer misschien. Good evening. This is the Interconnectic Operator. Can I help you? Yes, I'm trying to reach Flight Commander P. R. Johnson's on Mars flight 2247.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 Was on the phone. Witme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl Hear my heart burst Boys. Nasty, a nasty, nasty. boy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 In Jeruzalem is een ultra-rechtse Joodse activist neergeschoten. Hij voerde actie op straat voor vrije toegang tot de Tempelberg voor Joden. De activist zou onder vuur zijn genomen door een motorrijder en is volgens Israëlische media zwaar gewond geraakt. De aanslag valt samen met nieuwe onrust in het oostelijke deel van Jeruzalem. De rellen namen in hevigheid toe nadat Israël maandag had aangekondigd nieuwe woningen te willen gaan bouwen in Oost-Jeruzalem. De Sixtijnse kapel heeft een nieuw licht- en luchtsysteem... waarmee de beroemde fresco's van Michelangelo beschermd moeten worden. Stof, zweet en uitgeademde lucht van bezoekers... tasten nu de meer dan 500 jaar oude schilderingen aan. Camera's gaan het aantal mensen in de kapel tellen... en apparaten regelen de luchtstromen, filteren het stof... en verminderen de vochtigheid. Per jaar mogen er nog maar 6 miljoen toeristen de Sixtijnse kapel in... en alle lampen zijn vervangen door ledverlichting. Mensen die de dating app Tinder gebruiken zijn daar gemiddeld zo'n ander...